moeten toch uh, zeker een kans geven ja op uh, top 5 klassering uh, morgen in deze vier uur 7 met alles heel blijft dat alles heel blijft ja dat zit er wel in ons uh, ja mede dankzij ja, de sponsor en een van de sponsoren die uh, beschikt over een uh, heel goede rollenbank waar uh, ze alles hebben kunnen optimaliseren aan die bmw dat uh, ja, geeft het uh, volk op voor de morgen. Ja, dat je het al over de wijn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 In Den Haag is de top van het kabinet bijeen voor een ontbijtsessie. Premier Balkenende, de vicepremiers Bos en Rauwvoets... en de ministers van Middelkoop, Verhagen en Koenders... praten in het torentje over het rapport van de commissie Davids... en de missie in Afghanistan. Beide onderwerpen houden de coalitiepartners al een tijd verdeeld. Het kabinet moet met een reactie komen op het kritische rapport van de commissie Davids... over de steun voor de oorlog in Irak. En er moet worden besloten of, en zo ja hoe, de missie in Afghanistan wordt voortgezet. Supermarktbedrijf Jumbo is vandaag in Raamsdonk 4 begonnen met het ombouwen van de eerste Super de Boerwinkel. Jumbo nam de supermarktketen vorig jaar over. De komende drie jaar worden in totaal 175 Super de Boerwinkels omgebouwd tot Jumbo. Hoeveel de ombouwoperatie kost, wil het Brabantse supermarktbedrijf niet zeggen. Niet alles wordt weggegooid, stellingen en kassa's worden hergebruikt. Supermarktdeskundigen schatten de verbouwingskosten per Super de Boer op gemiddeld zo'n 2 miljoen euro voor Jumbo.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 Het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, moet werkscholen gaan vormen en baangaranties geven. Dat vindt staatssecretaris Dijksma van onderwijs. Ze dient daarom een wetsvoorstel in. Ze denkt dat gehandicapten sneller een baan vinden als ze ervaring opdoen in de praktijk, op een werkplek. Jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap krijgen nu vaak meteen een uitkering als ze van school komen, zegt Dijksma. En daarna komen ze nooit meer aan het werk. Het weer bewolkt, maar ook opklaringen en bijna overal droog. Later vandaag geregeld zon. Middagtemperatuur min 2 in het binnenland. En plus 2 in het zuidwesten van het land. Dit was het NOS-journaal.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 En nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Twee uur van Zandvoort op zaterdag. Zo vlak voor onze nieuwjaarsreceptie. 20 jaar CFM. We begonnen allemaal op 9 februari 1990. En dat gaan we aanstaande dinsdag met een receptie vieren bij Take 5. Vanaf 6 uur. Vanaf 6 uur. Iedereen van harte welkom. Met Ruud Jansen. Die CFM een warm hart toedraagt. U bent van Zullen we alle... het zo zeggen? Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. En U2 is aan de gang van Zandvoort op zaterdag. Zie. Zalvoort en de regio. En in uur 2 gaan we uiteraard weer terug naar Willem van Deze op het circuitpark Zalvoort. Want daar wordt morgen verreden de winter Endurance race, de vier uurse race. Vanaf uh, 12 uur en de toegang is uh, zoals gewoonlijk Helemaal gratis, gratis ja. En, en uh, vandaag wordt er gevoetbald op de velden van SV Zalvoort. We spelen tegen Monnikerdam en ja. dat gaat lekker daar. En we gaan natuurlijk uh, de evenementenagenda nog bespreken, de filmagenda...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 Vanelli was dat op de Salvatore Ja, nee, Gina oh, nee. Vanelli. Ja, <laughs> People can move. Uiteraard bekend geworden door de reclame voor de ANWW. Okay, is... Algemene Nederlandse Wielrennersbond. Okay. Ja, voor de mensen die het niet weten. Jan Nes, jij hebt weer een doelpunt. Ja, ik had een doelpunt inderdaad. Dit is natuurlijk alweer voorbij. Maar ja, Joch, het is zo ik steun om de goal werkelijk. Uh, vanaf de zijkant, Nijs van Berg.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 van hem gewen, natuurlijk. En geeft nu met links voor. Daar dus, uh, is met, uh, Michel Daan. Die kan er die bij komen. Ja, hij heeft wel die bal, maar die zal weer kwijt. Monnikendam heeft uh, de bal uh, gekregen. En met een overtreding mag Monnikendam opnieuw de bal in het uh, spel brengen. De kok staat op 44 minuten 30. Er zal misschien een minuutje bijgeteld worden. Het zal niet veel zijn, want er is niet gewisseld. En er is maar één keer een blessurebehandeling geweest die erg kort was. Goed, uh, Monnikendam mag dus de bal gaan nemen. We hebben ze ondertussen gedaan. Maar ze zijn niet bij machten om echt de verdediging van Zandvoort het te te maken. En die blijven nu de bal achter in de rond spelen. Nu nog steeds Monikadam op eigen helft. En dat is natuurlijk niet goed. Maurice Mol probeert uit de bal te komen. En dat is Max Aardewerk die erbij aan gaat komen. Tjeerd nu. Maar Tjeerd, die gaat, oh, de gaat zien een voetje van Monikadam. Die bal over de zijkant. En uh, Svans mag gaan gooien. Uh, Tjeerd naar uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk, die gierijt kool. Cool, met de bal aan de voet. Een beetje meters maken nu naar Michel Menjo... Aan de rechterkant van het Zandersveld. En dat is precies op 45 minuten het einde van de scheidsrechter. Ik had al gezegd, zal, als hij bijtelt, niet veel bijtellen. Soms wordt Leid weer 2-0 en niet meer dan verdient op dit uh, moment. Oké, okay, dat zijn goede berichten, Jelp. En straks voor de tweede helft komen we uiteraard weer bij je terug. Eerst gaan we weer lekker swingen zo op de zaterdagmiddag van CFM. Doen we met deze van de Jackson 5. En blame it on the boogie, blame it on the sunshine.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 Shagun Shagun -sh -sh -sh -sh -sh Shagun Good song. Friday, Saturday, Love Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nooit wat je vandaag gebeurt, hè? Wie weet, misschien vind jij wel Saturday Love. Zo, zou het kunnen gebeuren dan? Je Alex en O'Neill uh, en Sherelle. in inderdaad de single The Saturday Love. Circuit Park Zandvoort op good update. Snel weer over naar het Circuit Park Zandvoort. Willem van deze is daar uh, voor ons ter plekke. Morgen de virus uh, race uh, op Circuit Park Zandvoort En vandaag de voorbereidingen daarvoor. En hoe gaat het daarmee, Willem?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 Uh, die worden op de hielen gezeten uh, door een auto uit een andere divisie. En dat is uh, de equipe uh, Trenter uh, de laat. Die staan daar uh, twee puntjes op achter. Die waren uh, uh, seizoen Maar dat uh, kampioen uh, van het uh, winterkampioenschap. Ja, en die willen er alles aan doen. Uh, natuurlijk ook dit jaar uh, die titel weer binnen te halen. Zij zijn uh, de snelste in hun uh, divisie. En uh, ja, voor dit uh, evenement lijkt het ook dat ze nog uh, versterking uh, aan boord hebben gehad. Want gisteren uh, rijden ze dit weekend met z'n drieën en dan hebben ze als derde man op de auto uh, niemand minder dan Jan Joris. Uh, dat uh, zijn voor uh, inmiddels uh, meer dan verdiend. Uh, ja, veel uh, bekende namen die eraan meedoen. Maar we noemen dat uh, Schuur, Duncan Huisman, uh, ook actief Duncan, uh, staat derde in het de kampioenschap. Dat uh, hij samen en zijn equipe. Hij deelt het, uh, met de BMW uh, van een equipe schuur met Lisette uh, Braams, Lisette Braams die we nog wel kennen van uh, de finale races met haar en met uh, een van de vrienden. Lisette uh, toch uh, helemaal weer uh, op de baan. Uh, is het weer uh, uitermate goed. En dan uh, met de versterking uh, van het druk huis... Uh, ...is die echt diep in hun definitie ...van een constant. weer de maximale puntstamp uh, Want die hoekamp dus dat nog uh, aan alle kanten uh, over ligt. Ik had het eerder al over uh, Zandemoters op de baan. Nou, ik heb er nog een uh, ontdekt. Ik had het al over Benny uh, die uh, in de Reddicle uh, hier rondrijdt. Nou, vroeger uh, Jan Paul uh, ...die heeft in de tweede sessie... Uh, ...vandaag hebben we drie vrije uh, trainings... ...van uh, drie kwartier... Jan Paul rijdt in deze sector ook in een reddable. Ik zie inmiddels nu twee uh, op de baan uh, leiden in een reddable. Uh, Jan Paul morgen moet de reis maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, is hij flink bezig uh, met open reddable. Oké, okay, uh, Willem, even een vraagje tussendoor. Want vorige keer vroeg ik het ook aan jou. jou. Uh, op een gegeven moment was het circuitpark uh, sponsorloos. Zeker met de Formule 3. Uh, is, het, is er inmiddels al een sponsor gevonden? Ja, de is al ongeveer, het zijn. Jij zei zeker op de Masters. De naam is niet de foto, maar ik dacht dat er voor de Masters wat een, mijn maar houden... dat daarin die ieder geval een sponsor voor binnen wordt. De Masters, waar uh, de het over ja, toch is het van de evenementen... Ja. die hier op Zandvoort gaat, de, uh, de kalender is inmiddels bekendgemaakt. Die staat ook op en text TV En daar uh, zien we dat de Masters uh, terug is... Uh, na het eerste uh, weekend uh, van juni. uitgebreide kalender uh, uh, dit jaar weer op uh, Security Park Zandvoort. Ja, uh, TTM en de Masters, dat zijn uh, het de hoogste punten uh, qua internationale uh, autosport. De...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 Zo so lang it was zo so lang ago ik stil Catal Bloes voor je Zo so many Years Sheel snel weer over naar Joop Frisjo 46e minuut dus 1 minuut naar rust en een hele mooie zalen vanuit zijn Rond je af met een schitterende samenwerking. Kippellig aan de verkeerde hoek. Sandford lijkt met 3-0.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 So how? Ja. Ja, ja. Pappi. Pappi. Pappi. Pappi. Hij stopt Volgens mij zaten op. we aan het gebakken, dan krijg je dat met die cd-spelers. Ja, ja vette, gaat niet, vette vingers erop. Gaat, het gaat niet helemaal goed. Maar jij hebt de nieuwtjes uit uh, maart uh, 1990. Maart 1990, ja. En, uh, o, we, we, we, ja stop, stop. Uh, we beginnen zelfs in Haiti op 10 maart 1999. In Haiti stapt generaal Avril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 School. Oh, I'm a lucky man to count on both hands. The ones I love some folks just have one. What's in this world to make me Zovoort hoorde je een single uit de hitlijsten van dit moment. Die mooie single van Pearl Jam. Jazeker. You're the breed again. Inmiddels uh, bijna 10 minuten voor 4 uur geworden. We gaan weer snel over naar Joop Vres voor het vervolg van de tot nu toe succesvolle wedstrijd voor SV Zovoort. tegen Monikendam. Joop.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 ...voor Monnikendam mag genomen gaan worden... ...zo'n beetje op de middenlijn... ...bal naar, helemaal van de rechterkant... ...naar de linkerkant, er lag ook een heleboel... ...ruimte en dat kan makkelijk aangenomen worden... ...door het nummer 11 van... Monnikendam niet brengt de bal in... ...het wordt weggekomen op de Zandvoort naar Michel Daan... Daan ...kan die bij die bal komen? Jawel, maar geeft de verkeerde paas. <coughs> ...die bal wordt helemaal... ...vanuit de helft van de Zandvoort teruggespeeld... ...op de keeper van... Monnikendam die de bal heel simpel... ...naar de rechterkant kan uitspelen... De bon bal gaat over de zijlijn, verkeerd aangenomen door een van de spelers Zandvoort mag gaan gooien in de persoon van Paul van der Hoort, die erin is gekomen voor Tjeerd Aarissen. Via eh, Maurice Mol terug naar Van der Hoort, probeert zijn man daar te passeren. Krijgt het niet van elkaar, geeft een verkeerde paas en kan overgenomen worden door de Monikadam. Monikadam door de aas van het veld, aastuur nummer 8. ...speelt u nu weer naar de linkerkant... ...en dat haalt een, haalt een beetje de tempo uit... ...de aanval vandaan... ...de Stamford kan ook heel simpel de bal overnemen... ...aan uh, de Stamfordse rechterkant van het vuil... ...en het net in mijn zichtveld... ...maar het is ondertussen... berg, de hele snelle... ...die echt op dit moment... ...vandaag, laat ik zo zeggen... ...heel erg sterk bezig is... ...die bal gaat over de zijlijn...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 Het onmiskenbare geluid natuurlijk op de zaterdagmiddag van de Bee Gees En de CDR Night Fever. We gaan naar april, mei en juni met Albert-Jan Vos.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 Ons konse ons hij genoot ons vier al die dagen feest, ons hij nog niet in zo'n land geweest. Oral woont die lui er in der eigen wijkes, die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes, die Marokkaanders en die Turkelui, die wou alles koor. Ons in Nederland, die ideale land gewoon. Want een in half jaar in Nederland geweest, bij ons zwart man keten. heel ons kon ze stress. Ons heergenoot, want is weer en al die dagen speels. Want nog niet in zo'n kon land geweest, niet in de zwart die in die parlement as ons in afrika no no doen ons in die tent die met you'll be a